Ja, en daar gaat eigenlijk deze hele lezing over. Ja, wat zal ik zeggen? Nou, luister er maar naar. Het is het, het openstellen voor elkaar. Maar eerst zullen we een kleine meditatie doen. Een kleine meditatie om ons te verbinden met het licht. Dat wij zijn met het licht van de zon, van het universum. Het heldere witte licht. Zet je voeten rustig naast elkaar op de grond. Sluit je ogen. Nou, en als je in slaap valt, dan slaap, dan val je in slaap. Dat is heerlijk, toch? Eh, misschien heb je wel moeite met inslapen, nou, dan kun je hiernaar nou, luisteren. Dan val je vanzelf zomaar huppakee weg. En als je het later nog eens een keer wil beluisteren, dan doe je dat toch gewoon. Of niet, wat je wilt. Net als wat ik hierboven je al zeg, ehm, dit is dus wat ik doe, hè, wat ik ben en wat ik geef, zonder iets te verbergen. Dus je krijgt alles van me, het allerbeste. Maar jij bepaalt wat je ermee doet. Altijd. En eigenlijk wil ik, nou ik wil niks, maar eigenlijk zou ik zien dat je gewoon alles helemaal vergeet. En op het moment dat het bij jou noodzakelijk is dat het naar boven komt, dan vertrouw ik er ook op dat je, dat je het naar boven laat komen. Want wat ik je vertel is niks nieuws. Het komt gewoon voort uit ieder mens. Ieder mens kan daarbij komen. Het is gewoon de herinnering vanuit de ziel. Maar goed, sluit je ogen als je dat wilt. Voeten naast elkaar op de grond. En, eh, en maak eens even de verbinding met het licht. Misschien heb je wel een kaarsje aanstaan aan staan en Kijk eens even in het... Heel kort in het licht. En verbind dat met het licht dat jij bent. Even boven je navel. Laat alle zorgen van vandaag eens even van je afglijden. Je kunt er nu toch niks mee. Je kunt nu de beslissing in je hoofd nemen, daar gebruik je je hersenen voor, om een lichtkring om je heen neer te zetten. Je staat nu volkomen in het licht. Voel hoe heerlijk dat is. Adem rustig in. Houd die adem even vast en adem rustig in je navelchakra uit. Doe het nog een keer. Je weet dat je op deze wijze je zonnevlecht, je navelsjakken, opent. En niets is heerlijker dan dat geopend te houden. Want de invloeden van buitenaf, als jij je helemaal vol hebt gevuld met liefde, kunnen jou niet deren, kunnen jou niet pijn doen, kunnen jou niet uit je evenwicht brengen. Voorwaarde is wel, dat je helemaal liefde bent. Voel dat als je in dat chakram ademt, dat je de liefde door je hele lichaam laat stromen. En dit is een meditatie die je zelf gerust nog wel eens een keer zou kunnen doen. Gewoon als je op je bed ligt en je denkt eraan, dat je eerst je linkerbeen, dan je rechterbeen en dan zo langzaam naar boven, je armen meeneemt, zo naar boven naar je hoofd gaat. Voel dat het licht overal zit. Adem rustig in. Hou die adem even vast en adem rustig uit. Vorige week, dat was lezing 111, sloot ik af met de volgende woorden. Illusies, het verstand, onze emoties, onze lichamelijke drift en alles wat daarmee te maken heeft, heb je zelf geschapen. Het komt uit jezelf? En alleen jij bent daar verantwoordelijk voor. Niet de mensen... Of de omstandigheden om jou heen. Misschien vraag je je af hoe dat nou weer gezegd kan worden, want er kan een heleboel door je hoofd schieten, als je deze woorden hoort. Maar daar heb ik eigenlijk al mijn lezingen over gesproken. Wil je de verantwoording over je eigen lichaam uit handen geven? Of wil je... Alles zelf bepalen? Ben jij baas over, over jezelf? Ben jij heer en meester over jezelf? Of geef je het uit handen? Ook in een ruzie, door niet jezelf te zijn? Je mag het zelf zeggen. En wil je je gelijk halen. Want ja, daar ging de vorige lezing over. En ja, dan weet je dat altijd alles uit jezelf komt. Nergens anders uit. En zo ben je ook verantwoordelijk voor al je daden. En daar hoef je helemaal geen schuldgevoel over te hebben. Het hoort gewoon bij het leven. Het is niet anders. Dus ook voor de minder fraaie daden die je wat licht ooit verricht hebt. Nou, het zij zo. Accepteer het gewoon en laat het los. Misschien in dit leven, misschien in een ander leven, maar daden waar je nog niet mee omgegaan bent, nou, veroordeel ze niet, onterga ze en doe het. Daden wellicht die je negatief zou kunnen noemen en die je nog dient te verwerken, doe dat dan. Verwerk het dan eens een keer. Je kunt het verleden niet overdoen, maar je kunt het wel overdoen in je gedachten vanuit de liefde gedacht. Dan zie je ook precies waar je de, nou ik wil niet zeggen de verkeerde weg ingegaan bent, maar waar je de weg van de liefde verlaten hebt. Dan kun je het verwerken met de liefde binnen in jezelf, dus het denken vanuit je ziel. En te verwerken en tegelijk anderen, wie dan ook tegen jou ingaan, wie dan ook ruzie met je hebben, met wie je dan ook bent geweest, te vergeven. En niet alleen anderen te vergeven. En dat hoef je niet eens per se naar de ander toe te gaan. Hoor. Je mag dat wel als je, je mag dat als je dat graag zou willen. Maar het gaat er voornamelijk om om jezelf te vergeven. En jezelf niet in een schuldgevoel te dompelen. De dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. En voel jouw eigen verantwoordelijkheid in alle dingen die met jou te maken hebben. In principe gaan al, al deze, eh, ja, IRA, zou ik maar zeggen, lezingen over, IHRA-lezingen over. Simpelweg om jou de sleutel aan te reiken, om je leven in vrede en harmonie te leven. Ook jou gun ik het zo. Het beste voor, voor jouzelf. Net zoals ik dat voor mezelf destijds zou gunden. Aan mezelf dat destijds zou gunden. Maar vooral nu om jouw leven in harmonie en in liefde te laten leven. Want bedenk het zit ook in jou. Jij bent dat ook. En je kunt het ook, net zoals ik dat heb gedaan. Ander vergeven en jezelf vergeven. Jezelf vergeven dat je zo lang gedaan hebt over het begrijpen van de liefde. Dat je je eigen ziel zo lang hebt verwaarloosd. Dat je er zo lang over hebt gedaan... Om eindelijk te begrijpen wat het leven werkelijk inhoudt. Maar daar hoef je je niet schuldig onder te voelen. Het zij zo. Te vergeven van jezelf dat je zo vreselijk lang in je ego hebt geleefd. En je door je ego hebt laten leven. Eigenlijk zonder dat je het in de gaten had. Want je had het veel te druk en je moest nog van alles. En zo gaan er levens, naar levens, naar levens voorbij. Alleen jij bent in staat. Om jouw leven om te draaien. Van de moeilijkheden te leren. En alleen jij bent in staat om in jouw tijd, het moment van jou, jouw moment van nu, te bepalen hoe ermee om te gaan. De tijd die je zelf geschapen hebt. De tijd die wij mensen zelf geschapen hebben, in ons leven, hier op aarde. Want in het universum, in zijn trilling van eeuwigheid, van stilte, van het nu, van het altijd, bestaat de tijd niet. De tijd is zonder begin en zonder einde. Het is niet ontstaan en het is niet geschapen. De tijd is altijd en eeuwig in het moment nu. En als je zo rustig in een meditatie zit... En in dat gevoel zit, dat rond je navel zit, dan voel je, dan voel je die trilling van het moment nu. als dus uitdijende nu. Het moment nu kan uitgerekt worden in ons aardse denken, in lange perioden die dan tijd genoemd worden. In die tijd, in die trilling, die eeuwigheid, is God, de energie. Het is het heilige. En welke benaming je er ook aan geeft. Voor mij maakt het niet uit. Ik noem het ook wel eens het onbenoembare. Maar alle mensen weten dat je daar God mee dat ik Dat daar een woord voor is. Zo is alles geworden en is niet geworden. Wat niet geworden is, is één met al het andere. Het is die liefde om in alles te voelen. Maar hoe dat kan, hoe dat in elkaar zit, dat weet ik niet. Weet ik gewoon niet. Het is onbereikbaar om die gedachte. Ja, ik zou zeggen te pakken te krijgen, maar om in die gedachte te komen. Misschien dat het nog eens een keer komt. Maar ik heb wel eens gevraagd: wat is het? Wie is het? En er werd gezegd, is dit belangrijk? Alles is. Alles in alle tijden. En alles in het nu. En misschien zal de kennis hierover. Nog nooit. aan de mens kenbaar gemaakt worden. vandaar. Wellicht dat wij mensen de woorden kennen van dat het was, het is en het altijd zijn zal. Dat geeft een moment van nu aan, maar ook het eeuwigheidsgevoel, het altijd. Ooit kwam ik deze kennis tegen. Deze woorden eigenlijk, die al lang in onze taal zijn overigens, maar ik las dat deze woorden oorspronkelijk gebruikt werden in, een, in de tempel die voor Isis uh, uh, bestemd was. De onbegrijpelijke eenheid van God waarin in de energie zit, het stoffelijk leven, de astrale wereld, de kosmos en alle ruimte, alles wat is en niet is en daardoor is. Overal kan een mens in komen. Zal het zich eigen maken zonder zich daarin te verliezen? Maar zal het nooit kunnen beheersen? Zal het nooit kunnen omvatten? is geen plaats waarin dit gevonden kan worden. Het is hier. Het is overal. Het is. Het is in mijzelf. Het is in jou. Het is zonder plaatsbepaling. Toch kan ik zeggen, dat ik in één, in één gevoel leef. In hem, haar, in het goddelijke, of zoals je wilt in God, in de godin, in de energie. Allemaal woorden die hetzelfde uitdrukken. Het is het één, het is één trilling, het is één gevoel. Hierin leven wij mensen, hierin bewegen wij ons, hierin zijn wij allen. Dit één is met ons, in ons, dit is het hoogste in alles. Dit is de werkelijke, innerlijke stem. Die onze hoogste wetgever is. Hoe kunnen we ooit denken dat we het zelf allemaal doen? Van onszelf zijn we niets. We ontvangen alles van het goddelijke. Steeds willen wij mensen daar weer van weg en dat goddelijke laat ons gewoon gaan, zodat wij leren, steeds maar leren in al die levens, van al die gebeurtenissen en in eigen vrije wil weer terugkeren. Om het vanuit onszelf te begrijpen en te voelen en ons één te voelen. En ons gewoon te richten en te voelen en te zijn in dat gevoel dat zich niet omschrijven laat. maar waar wij de vorm en het woord licht voor genomen hebben hier op aarde, of het woord God, dat veel kan omschrijven in alle religies. Want het woord God heeft vele betekenissen en voor velen is het ook een beladen woord, en sommigen wensen het niet eens meer uit te spreken. Toch waren dit mensen die diep gelovig waren, maar er andere woorden voor wensen te gebruiken. nuchtere woorden, wellicht. En woorden die wellicht en werkelijk diep in de mens de verandering aan zullen maken. De verandering in de mens zelf. De verandering die de mens diep van binnen gewoon wel wil. Want die mens weet diep in zichzelf als hij de verandering niet aangaat, hij in een padstelling komt, hij stilstaat in zijn evolutie. De verandering heeft alle kracht in zich. De verandering die het land Amerika in zich heeft opgenomen door te zeggen, ja, dat kunnen wij, wij kunnen veranderen en daar ligt de kracht, de kracht kracht van de verandering, de I Ching. We kunnen het zo laten, we hoeven niet. Maar er is iets in ons, dat we die verandering willen aangaan. En we moeten wel in de verandering van het universum meegaan. Te lang, te lang is de aarde achtergebleven... En de mensheid wenste niet met de verandering mee te gaan. En zo zijn er mensen op aarde gekomen om het ons mensen uit te leggen, om ons tot verandering aan te sporen. Om onze ego zo te laten gooien en anders te denken, te denken vanuit de liefde van de ziel. Een mens die dus hier een paar duizend jaar, tweeduizend jaar geleden hier op aarde kwam. Dus het denken vanuit de ziel, of zoals mensen het ook wel noemen, te denken vanuit de liefde van Jezus. Maar ook dat zal vele van ons helaas irriteren, We kunnen het niet meer horen. En dat heeft niets met de mens Jezus te maken maar met diverse kerken die van zijn naam zo'n dogmatisch begrip hebben gemaakt. Het past ook niet in het denken van kerken om Jezus als een gewoon mens neer te zetten. En dat weten mensen. Mensen hoef je niets wijs te maken, vooral niet meer in deze tijd. Mensen weten dat de mens Jezus geen dogmatisch iemand was. Maar een mens van vlees en bloed, die de mensen van de aarde kwam vertellen om te veranderen in hun denken, om uit hun padstelling te komen. Er zijn vele mensen die het begrepen hebben, maar zo vele helemaal niet. Dan zou je kunnen zeggen, heeft het geholpen? Hebben mensen het begrepen? Hebben al die mensen werkelijk begrepen wat deze mens werkelijk zijn? Of hebben de kerken van hem een, een zijig persoon gemaakt, een vereering die zijn weergaan niet kent? Een vereering die hem tot een heilige heeft gemaakt, tot een, niet tot een mens van vlees en bloed. Maar een soort, ja, eigenaardig schepsel, dat ja, kan er niet eens opkomen. En denk eens na, zou de mens Jezus dat werkelijk ook zo gewild hebben? Als je over de geboorte denkt, dan zou je kunnen zeggen, zou je na kunnen denken. Was het niet zo dat hij juist in een omge eenvoudige omgeving geboren was? Dat pracht en praal en heiligheid hem totaal niet paste? Dat hij er juist niet mee te maken wilde hebben? Dat zijn kleding eenvoudig was? Zonder de grootse mantels met goud opgestikte symbolen. En de, en de, ja, de eigenaardige hoeden. meters bedoel ik, ja. En zijn zijn woorden werkelijk neergeschreven. En als ze zijn neergeschreven, zijn ze dan alle neergeschreven. je erover nadenkt, dan zou je erachter kunnen komen dat er hele gedeelten uit de Bijbel gehaald zijn. Die horen bij het normale leven van een mens. Maar die weggehaald zijn omdat ze zijn, zijn heiligheid wilden benadrukken. Ze, wij ook hoor. Want wij hebben er even hard aan meegedaan. Er ligt geen oordeel in. Wij mensen hebben ook in de diverse levens in de afgelopen eeuwen. Daar hevig aan meegedaan. Ook levens als... Een, een onderdeel van een bepaalde kerk. en ook wij hebben lopen rond In prachtige gewaden. Maar hebben die werkelijk met ons innerlijk te maken? Is zijn leven werkelijk... Zoals het was neergeschreven? Wat denk je er zelf van... Heb je er wel zo over nagedacht? Nou, er is, je, je kunt bijna niet anders dan erover nadenken. Want er is op dit moment, het laatste jaar, genoeg informatie. Om, ja ik zou zeggen om achter de werkelijke waarheid te komen. Maar ik zou ook kunnen zeggen om, om op een andere wijze te denken. Er zijn genoeg boek, boeken op dit moment. Er zijn genoeg mensen... Die de werkelijkheid van het leven van Jezus weten. Er is vanuit de kosmos over het leven van Jezus gesproken. Hoe hij leefde, wat hij werkelijk was en wat hij werkelijk zei. En over zijn vrouw en over zijn kinderen. Een lange tijd was het zo dat je je kon afvragen of mensen het aankonden om deze werkelijkheid aan te horen. Ik denk het nu wel. Kerken hebben van een mens die werkelijke waarheid vertelde. En verkondigde, ook weer zo'n woord, een dogmatisch verhaal gemaakt. En als hij werd geciteerd, dan werd vaak de werkelijke betekenis van de woorden niet begrepen, of ze werden weggehaald, omdat de mensen dan zelf gingen nadenken. Misschien werden ze ook werkelijk niet begrepen, omdat het bewustzijn van toch ook wel veel mensen niet toereikend was om de, om de betekenis te begrijpen. En ja, en mensen werden ook wat domgelaten, want wat tom bleef, zou gehoorzaam zijn aan anderen. Zo werd jarenlang gedacht. En is dat niet voor alle mensen? Zou je kunnen zeggen. Maar mensen die zich van dogmatisch denken, hebben afgekeerd. Kunnen op een andere wijze de woorden en wat geschreven is, bezien. En na gelang hun bewustzijn begrijpen, wat er werkelijk bedoeld wordt. Dat was dus 2000 jaar geleden, om ons mensen duidelijk te maken dat we de verandering aanbieden te gaan. Nu in deze tijd lijkt het niet genoeg te zien, deze woorden dus, hè, en krijgen we er een cadeautje bij, in de vorm van gebeurtenissen, die steeds vaker en steeds drukkender zou je kunnen zeggen op onze weg komen te liggen. De kosmos, het universum gaat ook in evolutie verder en verder. De aarde kan en zal niet achterblijven. Dat betekent dan ook dat de mensheid van de aarde mee dient te gaan. Mee dient te gaan in die evolutie. De mensheid mag de evolutie niet tegenhouden druk van de kosmos, waar je al vaker over hebt kunnen horen, en waar veel mensen over spreken, zal groter en groter worden. En, zoals gezegd, mensen voelen het nu al. Alles wat nog aan de oppervlakte kon blijven, wat ze wilden verbergen, zal nu, in deze tijd... Aan de oppervlakte komen, zal in de openbaarheid komen. De onderste steen zal boven komen. Alles wat geheim gehouden is, zal naar boven komen. Het kan ook niet anders. De spiegel die wij voor elkaar zijn, zal heviger en heviger te zien zijn. op een gegeven moment zullen mensen inzien. Dat wij hier op aarde niet de belangrijkste zijn, hier in het universum. Maar dat wij daar deel van uitmaken. Misschien heb je wel eens laatst op de televisie gezien, zo'n maandander uh, met camera, ergens, nou ik weet niet meer precies wanneer, en die eh, de camera gericht was op, op de aarde, de blauwe planeet Aarde. Toen zag je de nietigheid van de aarde. En dat het opgenomen was in het grote Heelal. In het enorme, enorme universum. Dat wij niet het allerbelangrijkste zijn. Zie je hoe eigenaardig het is om onze aarde. Als het belangrijkste hemellichaam te zien? En zo hebben we toch duizenden jaren gedacht. Heb je erover nagedacht, dat het toch wel een zeer arrogante gedachte is. Om te denken dat wij het allerbelangrijkste in het universum zijn. De aarde, maar vooral de mensen die hier wonen. Dat wij ons iedere keer in ons gedachten, boven alle andere vormen van leven stellen. Hoe komen wij daarop? Dat wij ons boven wezens van andere planeten stellen. Dat wij ons boven alles uitstellen, omdat wij in ons denken zitten. Je zou toch kunnen zeggen dat dit toch wel heel arrogant is om dit te denken. Het denken dat zich boven het voelen, het voelen van de ziel uitstelt. Het denken uit de hersenen. Dus niet het voelen, maar het gebruik maken van de hersenen om de dingen te beredeneren en als volkomen volslagen waar te zien. En er niet van uit te gaan dat er meer is dan deze aarde. Dat er meer is dan dat denken vanuit de hersenen. Dat kan de mens in een enorme padstelling zetten. Hoe is het mogelijk dat mensen de aarde hun denken boven alles zetten? Hoe is het mogelijk dat wij mensen in onze hersenen denken dat er niets meer is dan alleen de aarde. Het zit zo in de gedachtenwereld ge, van mensen. En dat denken vanuit die hersenen houdt ons tegen om op een andere wijze te denken. Ik zeg nu iets wat werkelijk Misschien wel schokkend is, maar misschien wist je het al lang al. We hebben onze hersenen niet nodig. We hebben ze alleen maar nodig om te bepalen dat wij ons ego niet meer nodig hebben. En om te bepalen de keuze te maken om dan vanuit onze ziel te denken. Als we dan werkelijk de keuze hebben gemaakt en de, de, de gevoelens, het denken werkelijk vanuit onze ziel komt, dan komen we tot andere gedachten. Dan denken we ook maar op een andere wijze. Dan zien we dat we één zijn met alle mensen. Met alles dat om ons heen leeft en is. Willen we erover nadenken dat we inderdaad één zijn met elkaar? En dat, hoeven, <coughs> en dat is alles wat we hoeven te doen. Is het voelen in elkaar. Ja, wij zijn daar werkelijk toe in staat. Pas als we werkelijk kunnen voelen in elkaar, kunnen we alles, maar dan ook alles accepteren van de ander. De huidskleur, de eigenaardigheden, de vorm, dan zullen we niets afwijzen. Dan zullen we elkaar accepteren. Want we zijn in staat om in de ander te voelen. Verbinden met is opgaan in de ander. De ander voelt als onszelf toch ben je jezelf in dat hele proces. Maar je hebt het inzicht om je één te voelen met de ander. Om te voelen wat de ander denkt en voelt. Dan kun je achter de dingen komen. Dan heb je Mededogen. Respect. Dan zie je helder. In al die vormen van denken van die ander. Waar het vandaan komt. En het lijden. En het verdriet. En de pijn. En de wanhoop. En je leeft naar die ander. Is in. Het mededogen, Het accepteren. En het begrijpen van de ander. Die liefde. Kun je alles loslaten van jezelf. Zodat jij ook anderen kunt voelen, zodat anderen ook in jou kunnen voelen? Ben je in staat om al je geheimen binnen jezelf op te lossen, je problemen op te lossen, en ermee om te gaan, zoals je ermee om dient te gaan, zodat je niet zult verharden in het lichaam dat je bewoont? Ben je in staat om je macht los te laten. Je eer. Je eerzucht. Je hebzucht. Kun je dat? Of heb je het daar moeilijk mee? Zie je dan niet dat je jezelf daarmee verhardt? je dan dat je jouw vorm vastlegt, dat je jezelf hiermee beperkt, beperkt om, om een vol en liefdevol leven te hebben, en bovenal om een verandering aan te gaan die je zal meenemen in de volgende stap van je evolutie. Dat je dit allemaal vastlegt, vasthoudt, beperkt. Waar blijf je zelf dan? Mensen voelen dit als geheel, dus de mensheid voelt dit als geheel, de druk, de spanning die uit het universum komt, die op de aarde gedrukt wordt. En je zou kunnen zeggen: het eerste wat dit duidelijk zou kunnen merken, is het hoofd, waar het denken uit de hersenen in plaatsvindt. De hersenen die dit als eerste zullen krijgen, zullen merken, in welke vorm dan ook. Misschien zal niemand toegang tot jou krijgen, maar sommigen kunnen wel degelijk zien wie jij bent, maar zullen zich uit respect, uit liefde, terugtrekken. Je zult tot je verpijstering merken dat die mensen die wel binnen in jou kunnen voelen, jou niet zullen toelaten in hun denken. Waarom niet, zou je kunnen afvragen. Simpelweg, omdat je je afgekeerd hebt van het leven van de liefde. En je eigen vorm vastgelegd hebt in een verpijsterende beperking van jezelf. Dan weet je dat je stil bent komen te staan. Dan weet je je verkramping, de verharding in je hersenen, in je lichaam, in je denken vanuit je hersenen. Dan zal een hogere trilling als mens of als wezen jou geen toegang geven tot zijn of haar bewust zijn. Dus zie je dat je het altijd zelf bepaalt. Dat heb je afgekeerd van je eigen licht. Je kunt dat omdraaien. En alles in jezelf, alle cellen, Liefde opnemen, te richten naar het licht. Want voel, hoe het zal zijn als alle mensen de verandering in zichzelf doorvoeren. Als niemand meer zijn hersenen, maar zijn gevoel wenst te gebruiken. Als iedereen vertrouwen in het leven vanuit de liefde zal voelen. En zich dan ook, Nooit meer zorgen hoeft te maken, want het vertrouwen is er dat het probleem opgelost wordt. Je hoeft het alleen maar voor je te zien, te visualiseren, een goede uitkomst. En het zal gebeuren. Denk je eens in hoe het leven zal zijn. We zijn dan in staat om in elkaar te voelen, alle mensen kunnen dat dan. Kunnen in het denken van de ander komen. Ja, in het denken, in het voelen van anderen komen. Opgaan in, in andere mensen. Want er zijn dan geen geheimen meer. Alles is open. Alles is helder. Alles is transparant. We leven vanuit, een, met een open vizier. treden de ander eerlijk en oprecht, met respect tegemoet. Er zijn geen geheimen. En iedereen mag ook binnenkijken. Iedereen mag zich verbinden. En niemand zou oneigenlijk gebruik maken van de gedachten van de anderen. Want we voelen intens dat we net precies zoals de ander zijn: je bent de ander en de ander is jij zelf. En als je in staat bent om dan in de ander te voelen, zul je de ander geen kwaad meer doen. Je voelt en begrijpt. En je bent in staat om alle mededogen op te brengen voor de ander. Een utopie? Nee hoor. Het is slechts een beslissing die genomen wordt door de hersenen. Jij geeft toestemming aan je hersenen om op die wijze te denken. Of niet. Jij bepaalt. Altijd. En als je die toestemming hebt gegeven. Om te voelen. Om te begrijpen. In die ander te voelen met liefde, zullen we allen liefde, vrede en harmonie met elkaar voelen. We hebben niets meer te verbergen, we hebben geen geheimen meer en we hebben geen zorgen meer. Lijkt u dat niet wat? om in liefde te leven in harmonie te leven in vrede alle mensen te accepteren zoals ze zijn alles te accepteren want liefde kijkt niet naar hartskleur, leeftijd of verschil in man en vrouw of anders. Maar ook om het universum te accepteren, de kosmos te accepteren, levensvormen die slechts gevoeld kunnen worden. Niet met ons denken, maar die we in onszelf kunnen voelen. Om daarin op te gaan, één mee te zijn, om één mee te zijn met alles in het hele universum. Om te weten, te voelen dat we één zijn met alles. Eén te voelen. In te voelen. En het zelf te zijn. Dit is wat het universum, God, de energie, of hoe je het ook noemen wilt. Van ons... Verlangt, zou je kunnen zeggen. Maar wat onherroepelijk is. Want daarin gaan we allen in op. Dat is onze uiteindelijke bestemming. En op deze aarde om inzicht in de ander te hebben in het andere zodat we begrijpen wie de ander het andere is, want we zijn het zelf. Nou, daar wacht je nog op. Nou, en als je nu nog je oog dicht hebt, mag je ze nu open doen hoor. Vergeet het wel eens te zeggen. <laughs> ja, en dan dank ik je weer heel hartelijk voor het luisteren. Voor het invoelen van deze woorden. Misschien heb je er nu nog niet zoveel aan. Misschien moet het even rusten. Misschien zie je wel de samenhang. En was dit net wat je wilde horen? Misschien wist je dit al. En zeg je: Ja, zo voel ik het ook. En misschien hoor je dit over een jaar. Want dat staat op een soort, ja laat ik zeggen, een soort wereldarchief. En je kunt er altijd opkomen. En vind je het prettig om er dan naar te luisteren. Maar het ligt er voor jou altijd. En je kunt er komen via mijn website... Hra en mocht je nog vragen hebben, alhoewel alles wordt zo'n beetje behandeld, maar je mag altijd vragen stellen hoor. Het wordt gewoon naar mijn deur gezonden. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Ach, ik heb nog een kleine mededeling. 7 maart 2009. Is er een uh, bijeenkomst van Indigo Soul Station? Van alle medewerkers. En uh, nou, misschien heb je ook wel zin om te komen. Gewoon even op de web website kijken van uh, Indigo Soul, indigosoulstation.nl Indigo En dan zie je wel uh, waar het is en hoe laat het begint en op welke dag. Nou, Heel graag tot de volgende keer. Dag!